Mensen van Surinaamse afkomst die niet de Surinaamse nationaliteit hebben... kunnen voortaan makkelijker in Suriname gaan wonen en werken. Het Surinaamse parlement heeft een wet aangenomen die dat mogelijk maakt. Mensen van wie de grootouders of ouders in Suriname zijn geboren... of die zelf in het land zijn geboren, komen in aanmerking. Ze mogen niet stemmen, maar wel tijdelijk of voorgoed wonen en werken in het land.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 Tot morgen zo'n 9 graden. Dit was het NOS Journaal. Witgoedspecialist. Presenteert de nieuwe generatie Miele wasautomaten. De nieuwe standaard in schoon. Want alleen Miele heeft windels, capdozing en power was. Daarmee wast u sneller, schoner en zuiniger. Deze unieke wasautomaten vindt u nu al bij Witgoedspecialist. Dus kom naar de winkel of kijk op witgoedspecialist.nl.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 Radio a Nogmaals goedenavond. We maken een rondje langs de velden. Begin in Almelo. Herakles, Vitesse, Richard van der Maarden. 19e minuut. Vitesse leidt met 1-0. Doelpunt van Patrick van Aanholt. Het baltempo ligt bij Vlagen erg hoog bij Vitesse. Er is veel beweging, ook zonder bal. En dus is het leuk om naar te kijken, naar de koploper in deze wedstrijd. Het is allemaal nog niet heel erg geweldig. Maar Vitesse speelt wel stukken beter dan Herakles Almelo. Ook in de eerste helft in Breda. Nakkambuur en die houtkamp ook niet bijzonder, maar uh, af en toe aardig om naar te kijken, omdat Cambuur zich niet verstopt en NAC nou, doet dat natuurlijk thuis ook niet. Nu een vrije trap gaat richting uh, het doel, richting Poepon krijgt hij onder controle. Nee, bal gaat over de achterlijn. staat overigens na 16,5 minuten spelen nog altijd 0-0. En in de tweede helft AZ tegen Heerenveen, Frank Wielhuis. Dik uur onderweg en het had 3-2 kunnen zijn als Johansson in kansrijke positie niet heel wild, heel hoog had overgeschoten. Maar het had ook gerust 4-1 kunnen zijn. Vin Bogasson alleen samen met Basashikoglu richting Esteban. En uiteindelijk legt Basashikoglu die bal tegen de voeten van Esteban. En vervolgens vindt Bogasson in de rebound nog een keer, maar dan via de handen van Esteban de bal over de achterlijn. En dat was een hele grote kans om de wedstrijd. Strijd definitief in het slot te schieten. Het lukt vooralsnog niet. Het is 3-1 in Alkmaar voor Herenveen. En een kwart voor negen straks nog Feyenoord tegen Peck Zwolle. Voor Love van Outfield was dat. Vooral We weer kijken bij Herakles tegen Vitesse en Richard van Waarden. Ja, halverwege de eerste helft. 1-0 nog steeds de voorsprong voor Vitesse. En Herakles Almelo heeft hier op eigen veld op het kunstgras in Almelo weinig te vertellen tot nu toe. Vitesse heeft veel en veel meer balbezit. Het is uh, leuk om te zien hoe ze uh, de bal vooral op het uh, middenveld laten rondgaan. En. Heracles een beetje proberen te lokken. Heracles speelt vrij compact natuurlijk. Met veel spelers kort op elkaar. En Vitesse probeert om die ruimtes dan wat groter te krijgen. Heracles wat naar zich toe te krijgen als het dan op de, middenveld, als de middenvelders de bal rond laten gaan. Nu aan de rechterkant is het Ibarra in duel met Davidson. De Australische verdediger Ibarra nog altijd kiest dan voor de weg terug. Daar staat Leerdam. Zes doelpunten heeft hij al gemaakt. De rechtsbek van Vitesse dan weer opnieuw Leerdam aan de rechterkant tegen de zijlijn aan. Nu komt Kasia in. De aanvoerder van Vitesse, maar die bal is niet goed. Herakles kan overnemen, maar verdedigt slecht uit. Kasia komt goed voor zijn man, zoals Vitesse dat continu eigenlijk doet. Het zit er bovenop. Als het de bal kwijt is dan binnen 5, 6, 7 seconden misschien is het uh, al heel snel de bal weer uh, rijk. En nu is datzelfde het geval. Maar het komt ook omdat Herakles heel erg slordig voetbalt in deze fase. Het komt er eigenlijk nauwelijks aan te passen. Nu een hoge bal. Een beetje een zwabberbal vanwege de wind ook. De paraplu zijn ook weer tevoorschijn gekomen. Alleen het kale hoofd van Peter Bos is zichtbaar. Die heeft de paraplu op dit moment niet nodig. Staat en uh, is druk aan het coachen. Want zijn ploeg wil hij. Frank, wat is er bij jou en Hans. 69 minuten onderweg. 4-1 voor Heerenveen. Finn Bogasson maakt de goal. En krijgt hem eigenlijk aangeboden door Zieg die dwars door het midden komt. Bogasson loopt mee. Het is 2 tegen 1. Randje strafschopgebied. En dan krijgt Bogasson de bal. Hij schiet niet meteen. Hij kapt nog eventjes naar binnen toe. Zoekt nog even naar het goede rechterbenen. En zoekt nog even naar het juiste gaatje om te kiezen. Laat Esteban nog even het ongewisse wat er precies gaat gebeuren. En als hij uithaalt is de doelman van AZ onmiddellijk kansloos. En staat Herenveen dus op een veilige 4-1 voorsprong. Het was een gevecht tot nu toe. Herenveen moest vechten om die 3-1 overeind te houden en hem misschien nog wel uit te breiden. En AZ was ingevecht om nog in de wedstrijd te komen. Dat laatste is volkomen mislukt. Dick Advocaat heeft een aantal keren gewisseld. Heeft onder andere Martens eruit gehaald die totaal niet in de wedstrijd zit en een paar cruciale fouten maakte gedurende deze wedstrijd. Het heeft niet geholpen, want Herreveen leidt na bijna 70 minuten in Alkmaar met 4-1. Dankzij weer eens een goal van Finn Bogasson. Hij staat inmiddels al op 17 in deze competitie en de voorsprong lijkt vooralsnog veilig voor de Vriezen. Hoe leuk is NAC Andy? Ja, daar zit ik me ook af te vragen. Het is slordig, maar ja, nummer 13 tegen nummer 17. 0-0 de stand. Wat mogelijkheden, maar geen kansen. Nu ook een mogelijkheid. Waren het uh, niet dat uh, Ridel Poupon de bal niet onder controle kreeg. En uh, Jeffrey Sarpong, bijvoorbeeld kreeg uh, een goede mogelijkheid om een, om, om een voorzet te geven. Helemaal vrij aan de rechterkant voor NAC Breda. Maar ook die bal kwam niet aan. En dus uh, ja, het is niet echt goed. Maar dat zeg ik. Nummer 13 tegen nummer 17 moet je wel in ogenschouw nemen. Inworp voor Kambuur. Dat heeft buiten de eerste minuut geen enkele kans gekregen. Toen was het Hemmen die alleen richting Ter Rauwelaar ging. Maar de keeper van Nauk is een uitstekende. En hield die bal dan ook tegen. En nu na 24 minuten staat nog altijd die 0-0 op het scorebord. De Inworp voor Kambuur. Er wordt wel naar voren. Reut over zagen we ook nog een kansje voor Nac Breda via Gilles Swerts Die de bal op het dak van het doel kopte. En nu een vrije trap. hoort het fluitje van Hitler. Vrije trap voor Nak Breda. En ook hier hoor je in de microfoons. En dan wordt altijd zo makkelijk gepraat over hoe een luizenleven die commentatoren hebben. Maar je hoort de wind in de koptelefoons. En het is koud hier. Maar daar mogen we niet over klaren. Zullen we ook niet doen. Als Hadou de vrije trap neemt, de bal gaat richting tweede paal. richting die kwap die kan koppen. En dan wordt er ingeschoten. Maar de bal net naast geschoten door Jordi Buis. En dat was een mogelijkheid weer voor Nak Breda. En zo hebben we 25 minuten gespeeld en is nak iets sterker dan Cambuur. Maar staat het nog altijd 0-0. Normaal hoort het om deze tijd min 10 te zijn hoor Andy. Uh, we gaan naar Herakles Vitesse, Richard van der Maden. 28 minuten bijna gevoetbald en Heracles heeft nu de bal op de helft van uh, Vitesse. Komt niet zo heel erg vaak voor dat Heracles uh, het balbezit heeft uh, vrij diep op de helft van Vitesse. Nu moet het toch even weer terug via Tanane die zojuist bijna door was maar bijna is niet helemaal. En daar staat dan altijd nog Kasia het slot op de deur die heel veel uh, felwerk daar achterin voor uh, Vitesse opknapt. Een uh, goede eerste seizoenshelft achter de rug heeft en de rots in de branding is eigenlijk achterin daar bij uh, Vitesse. Nu is het opnieuw Heracles aan de linkerkant van het veld. Combinatie zoeken met... Uh, Belhassani, maar dan is, wordt er daar verdedigd door uh, Kazajsvili. Nog altijd uh, Herakles via Rienstra aan de linkerkant van het veld. Davidson is ook meegekomen, paast de bal terug naar Veldmaten. Veldmaten dan laag naar Chommer, oud speler van Vitesse. Chommer kiest voor de combinatie met Belhazani. Dat ziet er redelijk uit, maar Leerdam kan de bal dan makkelijk wegschieten. En dan is Vitesse weer in balbezit. In de omschakeling nu misschien met Kazajsvili. Paast de bal naar de linkerkant, dan moet Vitesse haast maken. Is het de kleine Atsu de Ganees oh, aan de linkerkant? Zeer vaardig, een paar... Uh... Zoekt de combinatie met Piazon. Maar die verliest het duel van veldmaat En dan is Vitesse de bal dus even weer kwijt. Het gebeurt allemaal na 29 minuten. Maar Vitesse, ik heb dat net ook al gezegd. Is de bal ook weer heel snel, heeft de bal weer heel snel terug in uh, bezit. Piazon paast de bal naar uh, Van Aanholt, Korte combinatie. Het positiespel is aardig om na te kijken van Vitesse. Maar heel erg veel afgedwongen. Heeft de ploeg van Peter Bos nu ook weer niet in het eerste half uur. We hebben een kans gezien voor Kazajsvili. Redding van Pasveer. En dus de, doel, de goal van uh, Van Aanholt vrij snel. Nu is het Herakles weer aan de linkerkant. Met Davidson moet de bal voorgeven. Doet dat ook. De bal wordt weggehaald in de doelmond door Leerdam. De bal gaat over de achterlijn. En dus een hoekschop voor Herakles. Het wordt leuk. En er is een goal naar Frank. Frank. Zeg maar. 73 minuten onderweg. Het wordt een afstraffing van je welste voor uh, AZ. Zie je, Hij scoort weer. En hij scoort weer van buiten de 16. Deze keer niet hoog via de onderkant van de lat. Deze keer bekeken met links voorbij. Esteban geschoten. Na een goede counter weer van Heerenveen. Maar over die linkerkant. Met een overtalssituatie 3-4, 5 man tegen 3 van uh, AZ. In eerste instantie Basichikoglu gezocht. En die legt dan de bal hard vanaf de linkerkant. Breed over de... Nou, bijna over de rand van het strafschopgebied heen. Daar vindt hij uiteindelijk Ziyech die de bal uh, aanneemt. Even kijkt waar Esteban staat. Hij legt hem meteen goed voor zijn linker. En hij schuift hem onberispelijk achter de doelman van AZ. Heerenveen maakt echt gehakt van AZ in uh, deze wedstrijd. Hij gaat dus zo aansluiten bij uh, de top van de Eredivisie. En of dat dan zo blijft, dat zullen we moeten afwachten gedurende de rest uh, van dit uh, laatste competitieweekend voordat de winterstop zijn intrede doet. Maar uh, Heerenveen is de koploper van de midden en als het deze wedstrijd wint, heeft het in ieder geval aansluiting gevonden. En is AZ het voorlopig in ieder geval uh, kwijt. Maar ik heb toch de indruk dat uh, de ploeg uit Alkmaar vooral snakt... naar het moment waarop het gewoon even kan uitrusten. Waarop het even niets hoeft. En waarop het uh, gewoon eventjes uh, kan bezinnen op wat er allemaal mis is gegaan... in het laatste gedeelte van deze eerste seizoen zelf. Want dat is nogal wat AZ... Wordt in eigen huis van het kastje naar de muur gevoetbald door de heer de Veen. En daar is op dit moment helemaal niets aan gelogen. Want het gebeurt terwijl ik zit te praten met Basichikoglo aan de linkerkant in balbezit. bal even terugleggen op Eikrem. Dan verder terug naar Dijks. En uh, AZ staat en kijkt. En dan als heel eventjes zo op het middenveld Hendrikse besluit druk te zetten. Heeft dat uh, wel meteen zit. Maar Koudelje levert dan uh, vervolgens onmiddellijk weer in. En krijgt hem net zo hard weer terug in zijn voeten geschoven. Het is niet dat AZ de kansen niet heeft gekregen. Maar het is niet scherp. Het is niet goed. Het wil niet. Het lukt niet. En als Martens dan ook nog cruciale fouten gaat maken. Dan gaan de dingen ontzettend mis. Er is nog een kwartier te spelen. Dat AZ deze wedstrijd nog punten gaat overhouden. Dat is uitgesloten. Want Veen leidt in alle kanten. Maar 5-1 is het. Nakambuur Cambuur 0-0 nog. Andy. Ja dat is uh, iets uh, waar je bijna vergif op kunt innemen. Dat de uh, doelpunten heel duur zijn uh, vanavond. Weinig kansen, weinig mogelijkheden. Vrij trap voor Cambuur Leeuwarden. Wel een sterker nak hoor. Er is uh, veel te vinden op de helft van Cambuur Leeuwarden. Dat begon Cambuur met uh, aanvallend voetbal. Maar wordt toch steeds verder teruggedrongen. Nu de bal heel ver. Want hij heeft de uh, wind mee En de bal bereikt zijn... Uh, dus uh, collega aan de conculega. Aan de andere kant. Uh, ter rouwelaar die de bal uh, maar meegeeft. Aan Buis. Want uh, tegen de wind intrappen. Dat heeft weinig nut. Buis naar Zwert. Swerts de bal naar voren. Aan de rechterkant. Komt bij Sarpong terecht. Sarpong. Wordt opgejaagd door twee man. Komt daar heel redelijk uit. En kan Zwerts wat doen? Nee, die raakt de bal weer kwijt. En dan gaat de bal terug via Lucas Bijker naar zijn keeper Nienhuis. Die nu met links moet trappen. Dat is duidelijk als je ziet naar zijn bewegingen. Je ziet niet zijn favoriete been. Want met heel veel moeite krijgt hij de bal tot aan de middellijn. Het publiek begint te joelen. Omdat de grensrechter de bal geeft aan Kambuur. Waar men... Zag en vond dat het voor nak was de inborp. Maar goed, die inborp levert helemaal niets op. Eventjes heen en weer tikken en dan de bal naar voren rammen. Die bal komt bij Terrouelaar terecht. Half uur gespeeld bij Nak tegen Cambuur. 0-0 de stand. En ik zei het al eerder: het is niet goed, het is niet leuk om naar te kijken vooralsnog. Daarvoor moeten er doelpunten gaan komen. Maar met dit weer en met deze uh, klasse tussen aanhalingstekens van beide ploegen zoals ze vanavond spelen, zal het een moeilijke zaak worden. 0-0 dus.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 I'm ja zatermond. Eh uh, Herakles uh, speelt hij goed eh uh, hier nou, in deze fase wel, terwijl Oets nu een gele kaart krijgt van Pieter Vink. Een uh, smerige overtreding op uh, Kasia. Ik zal dat nog eens in de herhaling bekijken. Ja, hij tikt hem van achteraan. Dat is niet netjes. Kasia onderuit en een gele kaart voor de spits van Herakles Almelo. De eerste gele kaart in deze wedstrijd. 0-1. Nog altijd de voorsprong voor Vitesse. Doelpunt van Patrick van Anot. Maar we zitten in een fase waarin Herakles wat meer laat zien. Een uh, kans voor veldmaten was er uit een uh, corner. De bal belandde bij de tweede paal en ze had beide voeten eigenlijk nodig om daar een doelpunt te voorkomen. Herakles was even later via Linzen opnieuw dicht bij een doelpunt. Maar het staat nog steeds 0-1. Maar in ieder geval meldt de ploeg van Jan de Jonge zich iets meer op de helft van... Vitesse nu ook weer een aardige combinatie. Maar dan is Oet de bal kwijt omdat Kasja goed daar het gaatje dicht loopt. De bal terugpaast op Veldhuis. Die kan de bal natuurlijk niet in zijn handen dan pakken. En loeiert de bal dan ver weer richting Atsu. Die is klein en verliest daar het duel. Dan is Herakles alweer op de helft van Vitesse. En is het vervolgens Leerdam die de bal dan naar voren ramt. Via Wierik. Opnieuw balbezit bij Herakles. De voorzet van Tjommer. De bal wordt goed aangenomen daar door Linzen. De verdediger is dan Lintse die blokt. De bal blijft daar een beetje liggen in de buurt van het strafschopgebied. 38 e minuut. En dan is het opnieuw Heracles met een kopballetje nu. Dan is het Van der Heijden die weghaalt. Zo gaat het een beetje heen en weer. En is het... Rienstraat, nee, is de bal dan kwijt, toch weer opnieuw Heracles aan de linkerkant van het veld met Belhazani. Goede beweging, moet de voorzet komen. Veldhuizen, wat doet hij? Twijfelt. Bal gaat over de achterlijn en dus is het gevaar voor Vitesse weer even geweken. Eén wissel ook al gezien aan de kant van Heracles, want Tanane is geblesseerd uitgevallen. Het leek op een hamstringblessure. Rosheuvel zijn vervanger 0-1. Zeven minuten voor rust, nog altijd voor Vitesse. Nou, Kambuur dan in de uitkamp. In de 36e minuut de grootste kans van de wedstrijd. Zojuist dus seconden geleden... Uitstekende paas was het van Anthony Leurling op uh, Poepon. En Poepon alleen voor de keeper schiet vanaf een metertje of 7-8 van de keeper vandaan op de benen van keeper Nienhuis. En dat had een doelpunt moeten zijn. Een doelpunt die we zo broodnodig hebben in deze wedstrijd. Want dan wordt de wedstrijd misschien open gegooid. Kan Buur, wil wel, kan niet. Nu dan misschien. Bal gaat richting hoor. Die zit in de zak, Vooralsnog nog, van Jordi Buis. En dan gaat de bal terug naar Ter Rauwelaar. Ter Rauwelaar met de trap naar voren naar Hadouier. Maar Hadouier verliest het komt nu wel. Gaat de bal naar de buis. De buitenkant naar Lukokie die uh, me niet echt bevalt. Ik vind hem uh, de laatste weken. Uh, ook al niet echt goed spelen, de huurling van Ajax. Maar ja, hij is nog jong, roept men. En dat is een groot talent. Maar hij weet het af en toe heel goed te verbergen. De inworp is uh, voor uh, Lucas Bijker. Doet dat vanaf de linkerkant. Halverwege de helft van NAC. Geeft hem zo aan de tegenstander. Maar de tegenstander buiten in dit geval geeft hem ook meteen weer terug. En dan gaat de bal over de zijlijn. En mag Bijker weer gaan gooien. Het is floordig. Het is niet goed. En uh, buiten die kans van uh, Poupon hebben we dus weinig gezien. Nu dan de bal naar voren. Richting Lukoki. Nee, het is uh, Christof Aouw. Die... Uh, de bal niet onder controle krijgt. En dan gaat de bal maar weer eens over de zijlijn. En zo staat het en blijft het vooralsnog ook na 37 minuten 0-0 bij NAC Cambuur. Heer de v gaat gewoon twee keer winnen van AZ dit seizoen. Frank Willard. Ja inderdaad in de competitie beide keren. Hij heeft alleen in de beker een nederlaag moeten slikken na een strafschoppen. En die zes punten zijn meer dan welkom. Want dat maakt nogal een verschil. AZ in de aanval probeert weer eens een keer richting het doel te schieten in ieder geval. Dat laatste lukt. Maar daar is ook alles mee gezegd. Want meer dan richting de goal komt de bal niet... En uh, Noordveld hoeft niet eens in te grijpen. We zijn 84 minuten onderweg. Heerenveen leidt met 5-1 in Alkmaar. Uh, die zegen gaat uh, nooit meer in gevaar komen in uh, deze wedstrijd. Want in de periode waarin we van 3-1 naar 5-1 gingen... had AZ eigenlijk de wedstrijd al opgegeven. Inmiddels doet het weer net alsof het meedoet in, uh, in dit duel. Maar uh, mag het bij Vlagen ook eventjes als het probeert tempo te maken van Heerenveen? Er lukt toch niks bij uh, de ploeg uit Alkmaar. Dus waar zou je je druk om maken als je hier uh, met 5-1 voor staat. Tegen een ploeg die van alles probeert. Maar werkelijk niets fatsoenlijks van de voeten of het hoofd kan krijgen. Een hoekschop die gevaarlijk leek te worden. Richting viergever die helemaal vrij kon inkopen. Hij kopte volledig langs de bal heen. 5-1 hier dus. En we gaan naar Richard. 0-2 is het geworden voor Vitesse in de 41ste minuut. En wie anders dan Lucas Piazon is de doelpunt te maken voor de club uit Arnhem. Het is een aanval in de as van het veld. Heel goed gespeeld van met name Weinovic. in de voeten van Piazon. Die neemt de bal mee, controleert hem voor zijn recht te leggen En dan in de verre hoek is Remco Pasveer verslagen. En zo is het vlak voor rust, denk ik, hier in Almelo al beslist. Prima goal van Piazon en Vitesse dus op 2-0. Vitesse dat even in een wat moeilijkere fase zat... Maar maar de laatste twee, drie minuten pakte de ploeg het toch weer goed op. Het balletje ging weer even flink uh, snel rond. En nu dus door die prachtige assist met name van Feyenoviets is het Piazon die hem afmaakt. En 0-2 hier op het bord, 42e minuut. En we gaan kijken wat er uh, verder op het uh, veld gebeurt. Want uh, heel veel mensen zie ik hier nu al voor mij. En toen viel hij helemaal weg. Nou, dan gaan we even kijken bij uh, Andy Nakhambuur. Nou, hier valt het spel regelmatig weg. Nu dan misschien als Lukoki de bal heeft. Heeft nog geen goede bal gegeven. Nu wel goed op Christafouw Randstrafschapgebied. Christafouw schiet, maar tegen zijn tegenstander Zwerts aan. Een mogelijkheidje voor Kambuur. En dat komt alleen maar omdat Nak loopt te, te, te, te rotzooien. in een vrije trap, omdat er Lukoki een overtreding maakt. Op Buis. Maar Nak loopt achterin. Ja dan spelen ze die bal heel gevaarlijk rond. En dan denk je van joh. Schiet die bal gewoon naar voren. Nu ook weer Kwakman. Bal terug naar Buis. 0-0 de stand bij Nak tegen Cambuur. En Buis weer terug naar Ter Rauwelaar. Ja zo duurt het heel erg lang. Voordat de bal in de buurt van... De middencirkel is. Laat staan aan de andere kant van het veld. Want Buis heeft nu halverwege de eigen helft de bal. Zoekt aan de rechterkant naar Swerts. Heeft de bal gespeeld op Swerts. Swerts bal naar voren. Dit is een goede aanval met Hadouir. Aan de rechterkant moet de bal naar voren gaan. Goede bal op Sarpong. Sarpong. Bal, tweede paal. Maar dan is die weer niet goed, de bal van Chapong Het is net die laatste paal steeds die niet aankomt aan beide kanten overigens. Want Dukoki heeft twee, drie keer een mogelijkheid gehad om een voorzet te geven. En dan uh, helemaal niemand voor zijn neus. En dan nog de bal uh, op het hoofd van de tegenstander spelen. Dat is uh, af en toe zelfs knap. De inworp voor... Nak Breda aan de rechterkant via Gilles Swerts. Swerts kijkt. Loopt er iemand vrij? Nee, alles staat stil. Dus zoeken we de dichtstbijzijnde man. Dat is Hadouier. Hadouier is slim en handig. Speelt de bal via de tegenstander over de achterlijn. En versiert een hoekschop. De hoekschop is de derde in deze wedstrijd voor nak. En zal Hadouier zelf gaan nemen. Hadouier aan de rechterkant met het rechterbeen. En kijk ik naar voren. Ja, Kees Kwakman staat natuurlijk voorin. En ook Seuntjes kan aardig koppen normaal gesproken. Daar komt die bal voor het doel. Waar het weggekoppeld door Lewin. De aanvoerder van Cambu Leeuwarden. En weer opgevangen door Hadewier. Kijken of Hadewier nog iets leuks in huis heeft. We zitten drie minuten, 3,5 minuut voor de rust. Als er een overtreding wordt gemaakt door Hadewier zelf. Die heel boos is op de grensrechter. Bij het uh, uh, passeren van zijn tegenstander houdt hij die tegenstander even vast. En de goed fluitende Higler neemt het vlagsignaal over met een fluitsignaal. En dus een vrije trap voor Cambuur worden in de slotfase. Nog 3,5 minuut bij 0-0 stand bij NAC Cambuur. Moeilijke tijden voor Dick Advocaat. Frank Villijs. Ja, en dan uh, na te gaan dat je tot half januari voorlopig uh, niks kunt doen qua punten in ieder geval. Je kunt uh, gaan sleutelen aan je elftal en dan half januari gaan kijken of het zin heeft gehad. We zijn in de 88ste minuut. AZ Heerenveen is 1-5. En het publiek in Alkmaar heeft een minuutje of 10 voorsprong genomen op de winterstop. Want uh, ze zijn massaal naar huis gegaan. Er zitten er nog een paar, dat wel hoor. Maar uh, het Leemendeel is toch echt al onderweg naar de auto of zit daar al in. En uh, hoopt dan misschien nog onderweg een doelpuntje mee te pikken van uh, de eigen club. Als een soort van... Van afsluiter van deze eerste seizoen zelf. Met Koudelje in balbezit. Er wordt aan het shirtje getrokken. Door de Roon krijgt de vrije trap mee. Halverwege de eigen helft is dat. Levert hem via een kort paasje in bij Berens. Krijgt hij hem weer van terug. En dan gaat de bal achteruit naar Gouweleeuw. En die pompt dan de bal maar eens naar voren in de richting van Afdits. Die daar het kopduel verliest van zomer. En dan kan Heerenveen gaan voetballen. Via Rijtela net in de, de ploeg gekomen voor de, de moe gestreden Eikrem. Die was uh, geblesseerd geraakt. Hij legt de bal eventjes terug. En Heerenveen, ja, dat heeft natuurlijk helemaal niets meer te leiden. Basashikoglu. Die wil doen geloven dat hij ondersteboven gelopen wordt door Johansson. Blom vindt het allemaal wel prima benieuwd hoeveel tijd de scheidsrechter gaat bijtrekken. Deze wedstrijd is ten slotte beslist. Maar op basis van wissels en dergelijke zaken heeft hij toch wel het recht om er een minuutje of vier bij te doen. Benieuwd of hij daar ook het nut van inziet. Met de tribunes die inmiddels al meer dan half leeg zijn ten opzichte van het begin van de wedstrijd. bal valt half en dan de volley genomen. Daar op de rand van het strafschopgebied de volley van Matthias Johansson. Maar die gaat over de goal van Nordveld heen. Nordveld, die in de hele tweede helft eigenlijk niet één keer serieus heeft moeten ingrijpen voor een kans van AZ. Alles vloog over en naast zijn doel. Hij kon overal rustig naar kijken zonder daarbij te hoeven ingrijpen. Nordveld nu te veel pijn aan zijn been om de doeltrap te nemen. Je kunt ook zeggen, hij neemt nog even wat tijd... want de officiële speeltijd zit er eigenlijk al wel op. Hij laat de doeltrap over aan van Arnold... en die levert vervolgens keurig netjes in op het middenveld bij Berghuis. Die legt hem breed naar Goedelje. en dan doet Blom eigenlijk het enige wat hij kan doen... en wat hij hoort te doen bij deze wedstrijd. Hij geeft namelijk geen extra tijd in dit duel... En dat is ook logisch, want daar was toch niks meer te halen. Heerenveen gaat de winterstop in met een 5-1 overwinning opgehaald in Alkmaar bij AZ. Zij doen het dus goed en Dik Advocaat in de problemen met zijn AZ dus voordat de winterstop gaat beginnen. Dus rust bij Heracles Vitesse, ruststand 0-2. Bij Nakambuur, uh, spanning. Nou de kwaliteit nog, Andy? Ja, het is spannend omdat het 0-0 staat en we zitten in de laatste minuut voor rust scheidsrechter zal er nog wel een minuutje bij trekken vanwege een aantal blessures. Nu een duw van, van Poupon in de rug van zijn tegenstander Martijn van der Laan. En dat levert natuurlijk weer een vrije trap op. Ja, het publiek maakt zich drukker dan de spelers heb ik zo'n beetje de indruk in deze wedstrijd. Want uh, het publiek laat zich regelmatig horen. Maar ik vind dat Hichler een uh, uitstekende wedstrijd fluit, fluit uh, tot nu toe. Met de vrije trap dus voor Kambuur. 0-0 de stand vlak voor rust bij Nac Cambuur. De bal gaat uh, naar voren richting Hemmen. Kan Hemmen de bal op de borst aannemen? Dat kan niet. Speelt de bal naar buiten naar Lukoki. Nu moet er eens een goede voor, uh, voorzet komen van Lukoki. Nou, Hij trekt naar binnen. Geeft hem dan weer niet goed. En dan met heel veel uh, geluk voor Nac Breda. Gaat de bal via een speler van uh, Kambuur over de zijlijn. Maar weer was het geen goede bal van Twee minuten extra tijd. We halen ze het gedaan in die kou. Want we willen met z'n allen naar de koffie en thee. Alhoewel, de meeste mensen op de tribune zitten al aan de koffie. Maar twee minuten extra tijd gaan we er dus bij krijgen. Kijken of we nog een kansje mogen beleven in de slotfase van de eerste helft. Als er bal bezit is voor Cambuur. Nu zo'n beetje alles op de helft van uh, Nac Breda. Met uh, Van der Laan die de bal naar de buitenkant speelt. Naar Christofau. Christofau, de jonge Angolees. En uh, overgekomen van FC Groningen speelt. De bal helemaal terug naar Bijker. Bijkerbal breed naar Leeuwin. De aanvoerder Die gaat dus uh, aan de wandel. Speelt hem naar buiten naar Lukoki. Lukoki kaatst met hemmen. En Lukoki is wel heel snel. En die uh, pikt de bal af van Bodoor. Moet de bal goed voorkomen. Komt ook voor. Maar wordt weggekopt door Schwerz. Dat was eindelijk een goede actie van Lukoki vanaf de rechterkant. De bal wordt door Schwerz over de zijlijn gekopt. En dan mag Kambuur uh, weer gooien. De eerste en de laatste minuut is Kambuur gevaarlijk. Tussendoor was het steeds... Uh, uh, Nakbreda nu een voorzet die net uh, langs alles en iedereen uh, gaat. Van Brakel heeft de bal opgepikt en heeft hem opzij gegeven. Erik Bakker naar uh, Bijker. Bijker 1 uh, 2 loopt door. Maar dan is de bal in de handen terechtgekomen van Jelleten Rauwelaar. En die gaat hem... Uh, ja, dat is zijn probleem. Hij wil hem zo graag snel brengen. Naar voren, maar dan loopt er niemand vrij... ...en dan schiet hij maar hard naar voren... ...en met die wind uh, wil dat wel lukken... ...want Nienhuis pikt de bal op achterin... ...Hichler kijkt op zijn horloge... ...de regenvlagen zullen hem ook geen uh, uh, windeieren leggen... ...en ook uh, denken van nou misschien moet ik er toch maar even... ...aan deze eerste helft een eind maken... ...Nienhuis nog altijd met de bal in zijn strafschopgebied, ...honderden mensen nu voor me langs ...en uh, zie ik tussen die mensen door... ...dat Nienhuis nog altijd de bal aan de voet heeft... ...Hichler fluit maar af, want het heeft helemaal geen nut... Nienhuis wil het ook niet. Nou, hij doet het nu dan toch. Schiet de bal naar voren. En Hemmig kopt de bal door. En dan komt de bal weer bij de andere keeper terecht. Die mag een doeltrap gaan nemen. Ten Raouelaar en Higler in de korte moutjes heeft er zin in, want hij blijft uh, doorspelen. Het staat stil op het veld, dus zal Ten Rouwelaar maar weer een blinde trap naar voren geven. In de extra tijd die twee minuten duurt, gaat, uh, gaat uh, Ten Rouwelaar de bal nu over de zijlijn schieten. En dan zegt Higler: "Weet je wat? Dan gaan wij ook maar over de zijlijn." Een fluitconcert van het publiek, want het staat bij rust in een matige eerste helft 0-0. I'll stay All Music van Arthur Comley. Vanmiddag vloor MVV van Jong Ajax. Het werd 3-1. Het was de eerste wedstrijd zonder MVV-trainer Tini Ruis... die na het bekerverlies tegen JVC Kuik werd belaagd door zijn eigen supporters. Ruis voelde zich niet veilig en stapte gisteren op. Vandaag moesten de spelers van MVV alweer spelen. Rob Fleur peilde na afloop de stemming bij de spelers. Met wat voor gevoel heb jij vandaag op het veld gestaan, geen, Nou, Natuurlijk met een, ja, een beetje gemengd gevoel... Um... Ja, je hoort gisteren dat de trainer opstapt en assistenttrainer Koekie voor. Ja, dat, dat komt dan hard aan. En uh, zeker na woensdag uh, bekeruitschakeling uh, ga je toch een beetje met, met gemengde gevoelens het veld in. Maar uh, we hebben geprobeerd de knop uh, om te zetten. Ik zelf ook, uh, maar uh, ja, mocht helaas niet zo zijn vandaag. Maar dat was wel niet onlogisch? Nou, nou, alles wat er gebeurd is in Kuik? Nee, misschien niet onlogisch. Maar ja, goed, je probeert natuurlijk er alles aan te doen... om er nog zo'n goed mogelijke wedstrijd van te maken. Maar ja, binnen vijf minuten eigenlijk beslist eigenlijk de wedstrijd. Met twee goals, twee snelle goals. En ja, dan wordt het voor ons al heel moeilijk. Ja, ik had begrepen, jullie wilden de, de, aanvankelijk ook niet... of de clubleiding wilde niet dat de wissel doorging, geloof ik. Ik heb nog getracht om uh, uitgesteld te krijgen. Ja, dat heb ik ook vernomen. Maar wij hebben eigenlijk meteen als spelersgroep gezegd... Van, uh, we, willen, we willen gewoon spelen... En, we willen de club en onszelf ook niet tekort doen op dat gebied. Ik denk dat, uh, dat wij gewoon, wij zijn spelers, wij moeten gewoon voetballen. Als dat van ons gevraagd wordt. En, uh, maar goed, je ziet natuurlijk uh, wel dat het... Uh, ja, het zit natuurlijk ook wel in de kopjes natuurlijk. Er uh, zijn niet, uh, niet voor niks denk ik ook vier zieken vandaag bij ons. En uh, ja, dat, dat speelt toch mee. En, uh, ja, we hebben vandaag geprobeerd de knop om te zetten. Maar wat ik zeg, het is helaas niet gelukt. Ik ben blij... Dat de kerst en oud en nieuw dat het even winterstop is. Om even, even niet aan herinnerd te worden wat er allemaal is gebeurd. Ja, uh, ik denk dat de winterstop uh, nu wel op het juiste moment komt. Want... Uh... Ja, wat, er, wat er de laatste week is gebeurd, is natuurlijk een horrorweek voor ons. En, uh, ja, ik, hoop, uh, ik hoop dat we gewoon, uh, na de vakantie gewoon weer frisser tegenaan kunnen gaan. We hebben, we hebben ook laten zien dat MVV goed kan voetballen. Uh, een tijdje negen wedstrijden ongeslagen. En, uh, daar moet je toch aan vasthouden. En, uh, goed, uh, wat buiten het veld gebeurt, uh, is natuurlijk uh, triest. En dat de trainer dan moet opstappen, is natuurlijk diep triest. Maar uh, ja, goed, wat ik zeg, na de winterstop moeten wij de knop omzetten. En moeten we laten zien waar MVV voor staat. Want heb je de voorbije dagen gedacht van, uh, jij speelt op amateurbasis van, jongens, ik ga lekker studeren, bekijk het maar. Nee, daar heb ik niet aan gedacht, want uh, ja, ik speel toch het liefste voetbal. En uh, ja, ik ga, elke dag ga ik met plezier trainen en ik, ik sta graag op het veld. En uh, dat heeft, uh, heeft dan eigenlijk niks mee te maken dat ik op amateurbasis ben. Maar uh, ik vind het vooral triest voor, voor de trainer en zijn familie. hebt is toch alle begrip voor de trainer, iedereen uh, roemt toch zijn zijn daan, dit kan toch niet. Nee, ik denk, dat, uh, ik denk dat, niemand, uh, ja, dat, dat iedereen wat snapt. Want uh, als je op een gegeven moment je familie uh, bedreigd wordt... en, uh, en, en zelf ook uh, dat je bijna moet rennen voor je leven... Dat, uh, dat je geluk hebt dat nog een aantal mensen die fans tegenhouden... anders dat, dat, die, gewoon, uh, dat die gewoon te pakken werd genomen. Ja, dan snapt iedereen dit besluit. En uh, ik denk dat de trainer dit niet nodig heeft. En uh, in die woorden kan Tom van Hiefte, de aanvoerder van MVV zich ook vinden. Wat gebeurd is, is gebeurd. En uh, een paar moment moet je daarmee door. Kan uh, uh, dat? Is een andere, dat is iets anders natuurlijk. Hè. Ik denk dat we daar allemaal wel over eens zijn. Wat daar gebeurd is, is gewoon uh, onmenselijk, onaanvaardbaar. Maar goed, je moet vandaag weer spelen. Dus moet je toch weer uh, gefixeerd zijn op die wedstrijd. Ik denk dat de meeste jongens dat wel uh, geprobeerd hebben. En, uh, we hebben ons ingezet, we hebben geprobeerd als ploeg uh, te reageren. Qua resultaat is het niet gelukt. Maar ik zeg ook iets van de tweede helft heb ik wel het gevoel dat, uh, dat we niet dood zijn. Heb jij de afgelopen dagen nog, uh, of zelfs vandaag nog contact gehad met Tini Ruis en Dick Voren? Ja, natuurlijk. Uh, je bent ja, aanvoerder. Uh, ja, ook dat natuurlijk. Maar ik denk ook dat, uh, dat een, uh, of, of Tini dan toch met uh, bepaalde jongens nog contact heeft gehad. Uh, je hebt toch zes maanden bijna samengewerkt. Dag in dag uit. Dus uh, je creëert wel een band. En uh, wat, wat die man is aangedaan, goed. Dat is uh, onaanvaardbaar. Of heeft er enorm vanaf van afgezien en ziet er nog van af. Maar ik, ik klonk vandaag toch wel iets positiever of iets. Uh, dus uh, ja, ik hoop voor hem deze feestdag dat hij met zijn familie toch uh, ervan kan genieten. En dan uh, hoop ik voor hem dat hij uh, daarna weer in het voetbal iets, iets moois kan, uh, uh, kan gaan doen. Hebben jullie overwogen om te zeggen we staken? We, doen, we gaan echt niet voetballen omdat uh, onze zo over komen. Dat is iets uh, geweest van in de club, dus niet vanuit de spelers zelf gekomen. Uh, toen dat voorstel kwam, hebben we er even over gediscussieerd. Alleen denken we dat wij uh, op dat moment uh, ja, misschien ook weer alles over ons zouden krijgen. uiteindelijk. Uh, ik denk als je een statement wil maken, dan moet het, uh, is het op één dag is het kort om alles in orde te krijgen. Dus uh, ik denk dat je beter. Uh, nu hebben we even tijd om, uh, om te kijken wat wij als, als spelersgroep, als club daarop uh, kunnen gaan doen. Dan hebben we een paar weken de tijd om daarover na te denken. Dan vind ik wel dat we een beetje naar buiten moeten en zullen komen. Was het gelukkig dat je naar Amsterdam moest en niet in Maastricht moest spelen? Ja, enerzijds misschien wel. Anderzijds denk ik, uh, vandaag waren er ook supporters mee en dat zijn de, het de mensen. Dat zijn hele nette daarop, mensen die daarop, zich hebben uh, nog nat hebben laten dus, hozen, dus, daar dus heb uh, ik nog uh, zeer door, veel respect voor. Ja, daarom. En voor hen was het misschien ook mooi geweest dat ze dat, dat ook thuis konden spelen. Dus, uh, maar anderzijds om de commotie een beetje te, te passeren, uh, dan is misschien wel, was het misschien wel beter om hier te spelen, klopt wel. Vrees je, je de sanctie. Ja, goed, ja, daar hebben we toch weinig invloed in. Maar ja, we, zullen, ja, we zullen moeten afwachten wat, uh, wat er beslist wordt. en We zullen het ook moeten aanvaarden wat er beslist wordt. Ben je blij uh, dat je even een paar weken uh, de zinnen, laat ik het zo maar zeggen, kan verzetten? Ja, ik denk dat het voor ons wel goed is uh, dat we nu even uh, een week of twee uh, gewoon, uh, met de familie, met het gezin uh, even aan andere dingen kunnen denken. En dan hopelijk uh, begin januari met goede moed terug aan de tweede helft beginnen. En dat zei Tom van Hiefte. Er waren nog meer uitslagen. De graafschap Helmond Sport 1-2. Eh, Jong Twente tegen Achilles 29-4-0. En eh, Willem 2 tegen Excelsior werd 0-1. En dat betekent dat Dordrecht na 22 ronden aan de kop gaat met 46 punten. Gevolgd door Willem 2 en Eindhoven met 40. En Sparta is vierde met 38 punten. in the air and toast with me, this is the way it's supposed to be, yeah, oh yeah, you were close to me, but from here on in, you're a ghost to me. You said you won't see me here no more, and I said I won't. way it's supposed to Or be. zit de Circus met No More. Pek Zwolle is voor de tweede keer in deze week op bezoek in Rotterdam. Maar ja, uh, Woudenstein is wat anders dan de Kuip, Bas Tegener. Ja, zo is dat. Uh, ze zijn de Maas overgestoken. Aan de andere kant van de Maas was het een uh, klein Zwolsfeestje... eerder deze week in het bekertoernooi toen Pek met 4-1 won. Dat de kaarten in de confrontatie met Feyenoord wat anders liggen... Dat, mag, uh, dat laat zich raden. De wedstrijd is een handvol seconden geleden in gang gezet. Aan beide kanten... Een verrassing, of nou ja, verrassing bij Feyenoord speelt Filena niet. Dat liet zich eigenlijk al wel een beetje aankondigen en is vormer op het middenveld zijn vervangen. Filena niet bezig als zijn beste periode en afgelopen woensdag in het bekertournooi tegen Heracles was hij dat zeker niet. En bij Zwolle is hier wat gepasseerd door Saimak. Ook dat is nog niet echt een hele grote verrassing, want Saimak is gewoon weer terug nadat hij gebaseerd was geweest. En uh, die hoort er dan toch wel in. Zwolle dat natuurlijk thuis won van Feyenoord op speeldag 1. Dat was een daverende verrassing door de winnende goal in de 92 minuut van Guillaume Fernandes. De door Feyenoord verhuurde spits die er vandaag niet bij is want nog altijd geblesseerd. De wedstrijd in gang gezet in de stromende regen in Rotterdam. voorafgegaan door een, ik mag wel zeggen, bijzonder indrukwekkende minuut stilte. Ten nagedachten is aan Martin Koeman. De vader van Ronald die deze week, dat is inmiddels genoegzaam bekend, overleed. Nou was ik gisteren toevallig in Waalwijk ook daar... Met natuurlijk Erwin Koeman op de bank of toen op de tribune overigens. Het, het, ja, kijk, minuten, stilte zijn uh, nooit leuk. Want die hou je niet omdat er iets te vieren is. Maar het is een werkelijk indrukwekkend gevoel. Als je in de Kuip zit met 50.000 mensen die werkelijk muis en muis stil zijn. Dat is uh, ja, indrukwekkend. Dat moet Koeman aan de overkant in de duck-out, Waar hij dus vandaag toch gewoon plaatsneemt. Goed hebben gedaan. Uh, Oké, okay, voetballen. Want zo hoor je dan toch over te schakelen naar de actualiteit. Dat gebeurt al een... ...seconde of 120 hier in de Kuip... ...waarbij Pek Zwolle eigenlijk meer van de bal heeft gehad dan Feyenoord. Aan de rechterkant van het veld gaat de bal over de zijlijn... ...en dan mag Van Polen gaan gooien. Van Polen doet dat eh, als hij tenminste de tijd vindt... ...om dat daadwerkelijk te gaan doen, een beetje naar voren. Dan komt de bal in de voeten van Klieg. Gaat hij even terug en dan moet Mokotjo, over Oud-Feyenoord gesproken... ...een actie maken, dat doet hij eigenlijk verkeerd... ...en verspeelt Zwolle de bal. Die kan dan worden overgenomen door Feyenoord via Stefan de Vrij. En zo mag Feyenoord dan eigenlijk voor het eerst in deze wedstrijd gaan bouwen... Aan een aanval waarbij Jan Maat de bal aan de rechterkant krijgt. Maar Jan Maat durft eigenlijk niet naar voren. Speelt de bal weer terug naar de vrij. De vrij naar Matthijssen. Matthijssen naar Klaasje die zich er even heeft laten zakken. Van het middenveld nu ter hoogte van de middenlijn de bal. paas naar Vormer. Die in de middencirkel staat en de bal laat terugvallen op Matthijssen. Nu komt er wel beweging bij Boetius. Links voorin. Daar krijgt Matthijssen de bal niet. Dat probeert hij overigens ook niet eens. Want die speelt hij terug naar Klaasje. Omdat Klaasje wordt opgejaagd door Benson. Gaat de bal helemaal terug naar de keeper. Zo zijn de eerste drie minuten van dit duel in de Kuip bij feyenoord pex voorbij. Is de stand nog 0-0 en zal, als u aandachtig hebt geluisterd... inmiddels ook bij u de vraag zijn gerezen... wat zou eerder afgelopen zijn, de wedstrijd of de stem van Bas? We houden het goed in de gaten. <laughs> Heracles, Vitesse zijn bezig aan de tweede helft. En Vitesse was in de eerste helft weer uiterst effectief. Ries van de Maanden. Ja, zo is het. Drie kansen, twee goals. Nu een vrije trap voor Herakles met Tjommer. Bij de tweede paal. Bal wordt gekopt door Van der Heijden voordat Rienstra gevaarlijk kan worden. Het was Herakles al na twee minuten met een aardig schot van Rosheuvel. De rechtsbuiten ingevallen in deze wedstrijd voor Tanane. Herakles dus agressief en goed begonnen. Ook nu weer de bal in het strafschopgebied geschoten door Linsen is dat. En dan hoog over... Maar goed, Herakles geeft zich nog niet gewonnen. Zo is duidelijk in de eerste drie minuten van de tweede helft ook een wissel aan de kant van Herakles. Jan de Jonge heeft Bruns in de ploeg gebracht. Thomas Bruns, middenvelder en Belhazani is achtergebleven in de kleedkamer. Kon inderdaad weinig potten breken op het middenveld bij Herakles in de eerste helft. Vitesse duidelijk de betere ploeg had controle over het duel. Zeer agressief, had de bal snel terug vaak en voetbalde bij Vlagen ook niet onaardig. Maar veel uitgespeelde kansen hebben we van de koploper niet gezien in de eerste 45 minuten. Maar inderdaad wel uiterst effectief met goals van Van Aanholt en de 2-0 van Piazon. Hoewel die tweede goal nog heel licht werd aangeraakt, zag ik zojuist door Schenkeveld. Nu is het weer Heracles goed combinerend op de helft van Vitesse. Overtreding, ja of nee? Ah, ja, ja, ja. En, en, en, wat gaat daar gebeuren, Pieter Vink? Geeft een gele kaart aan Herakles voor Linsen. En dat gebeurt allemaal in de 49ste minuut. Hij maakte daar inderdaad de eerste overtreding zie ik nu op Vijnovits En dus heeft Vitesse de bal op de eigen helft met Prupper. Die de bal vervolgens weer terugpaast naar Veldhuizen. 0-2 is de stand in Almelo in het voordeel dus van de club uit Arnhem. En ook in Breda zijn ze weer bezig. En die houdt kamp. Ongewis, on, ongewijzigde elftallen. En Nak wil meteen in het begin. Terwijl er weer even een windvlaag uh, langs uh, komt. Hozen. Uh, de regen is gestopt overigens. Uh, Nak wil in het begin van de tweede helft meteen toeslaan. Maar nu is Cambuur in de avond met Luc Koke. Die gaat eigenlijk de verkeerde kant op. En geeft toch een voorzet. En die komt net niet bij Christofau terecht. En dan uh, kan Nak weer in de avond gaan. Net een uh, schot gezien van Kwakman. Die, uh, eindelijk eens een keer goed doorschoven van achteruit. Want dat was het grote probleem. Er waren grote uh, gaten op het uh, veld. Waar uh, geen nakmensen stonden. En dan moest de bal maar over de hele worden gegeven. Nu dan wat meer uh, evenwicht op het veld. Kwakman die regelmatig uh, inschuift. En nu is de uh, bal voor Sapong aan de rechterkant. Maar die raakt de bal kwijt. En dan kan... Uh, kan Buur overnemen. Doet dat aan die rechterkant. En uh, is de bal meteen weer kwijt. Kwakband speelt de bal op Seuntjes. Seuntjes kijkt uh, voor zich. Ziet dat er niemand is. En gaat zelf op avontuur. En gaat hard op avontuur. Dan komt uh, huis uit de doel Ik hoor in de verte dat ik even iets aan... Richard van der Mali heeft iets te melden. Spanning terug in Almelo. Doelpunt voor Heracles. Het is Brian Linsen die de 1-2 maakt. Vijf minuten na rust. Prima aanval van Heracles. Dat heel goed begonnen is hoor... In de tweede helft. De aanval wordt opgezet over de rechterkant. Foutje van Feyenoffiets die zich verslikt in Rosheuvel. Met de rechtervoeten voorzet bij de tweede paal. En ineens afgedrukt door Linsen. Veldhuizen geen kans. En zo is de spanning dus weer terug in dit toch wel leuke duel in Almelo. Ook hier is het weer flink gaan regenen. Maar we gaan ons opmaken voor nog 40 lekkere minuten. 1-2, doelpunt Brian Linsen. Fijne plex volle, Bas 0-0, 6 minuten onderweg. Uh, flinke kant voor Feyenoord gezien voor Immers. Een schot dat gepareerd werd door Boer die nu weer aan de bak moet. Daar gaat uh, Boetius de strafschot in, maar die wordt vakkundig door Van Polen van de bal gezet. Publiek schreeuwt om een strafschot, maar dat doet het Publiek eigenlijk altijd. En de scheidsrechter in dit geval is dat Geuse Bujuk ziet er geen penalty in. ik denk dat hij voorkomen gelijk heeft, want er gebeurt helemaal niks. Van Polen speelt keurig de bal. Weliswaar wat onorthodox met de onderkant van de voet, maar er staat volgens mij nergens in de regels dat dat niet mag. En dus heeft uh, Zwolle de ontsnapping daar gevonden. Zo even dus bijna in problemen gebracht. Boer met een schot van Immers had wel een redding. Maar die bal stuitte op de rand van het stafferbied terug voor de voeten van Immers. Die kon eigenlijk nog een keer schieten. Maar schoot de bal toen tegen de keeper van Zwolle, Diederik Boer op. Die natuurlijk wel zo slim was geweest een paar passen in de richting van het naderende onheil te lopen. En zo bleef dat naderende onheil eigenlijk wel redelijk in toon. 0-0 dus na 7 minuten. Zwolle heeft wel geprobeerd om te voetballen. Is ook al een aantal keren met veel mensen op de helft van Feyenoord verschenen. Maar Mulder, de keeper aan de andere kant, heeft werkelijk nog niets te doen gehad. Die heeft het vooral koud in deze winderige, regenachtige kuip. Waar, ja, dat zal voor heel Nederland gelden vanavond, het weer wel eens beter is geweest. Terwijl Formen nu overneemt naar Zwolle's is op het middenveld. En meteen wat vaart maakt. En Paast baas, lijkt me niet goed. Nee, is niet goed. Want Asiento zit er tussen. Voordat die bal in de voeten komt bij Schaken. Uitverdedigen van Zwolle is niet helemaal je dat. Nu met Ryan Thomas aan de bal die wel... Met een hoogstandje probeert om langs Schaken te komen. lijkt er een Zwolle zijn aanval te ontstaan. Maar daar leidt Zwolle even later toch weer balverlies. Dan kan Schaken aan de wanden, aan de rechterkant. die verspeelt de bal dan ook weer. Dan neemt Clies over en is er eindelijk wat rust bij Mokotjo. Hoewel rust het ogenblikkelijke. Pasen van Mokotjo verhindert dat je dat rust mag noemen. De bal komt niet aan bij Benson. Op het middenveld blijft die bal weer hangen. En wordt dan wel weer door Zwolle opgepikt. Zo is het allemaal niet gestroomlijnd. Eerder zelfs chaotisch. Als Saimak, de teruggekeerde Saimak, nu de bal krijgt aan de linkerkant van het veld. En van Aschente steun krijgt. Dat zijn twee zeer vaardige handige voetballers. Thomas nu. En op het moment dat de 1-2 ontstaat tussen Saimak en Thomas. Blijkt dat Saimak pootje gehaakt is. En zo komt de 1-2 niet van de grond. Maar volgt er wel straks een Zwolse. Vrije schop. Het uh, moet nog een beetje op gang komen. Maar wel met de aantekening dat Feyenoord... dus wel een hele beste kans al gekregen heeft. Via Emers, maar die ging er niet in. 0-0. Nak, Kambuur en Andy en Houtkamp wachten nog op die eerste goal. Ja, het... Ik moet eerlijk zeggen, het duurt al allemaal heel erg lang voordat er iets uh, leuks gebeurt. Nu is er een uh, blessure. En als ik het uh, goed zag was het Erik Bakker. Die uh, last van zijn hand heeft omdat iemand daarop ging staan. Ja, dat is uh, altijd pijnlijk. Maar gelukkig, hij loopt weer. En uh, moet zijn plek op gaan zoeken op het middenveld. Want uh, Nak heeft een inworp aan de rechterkant van het veld. Ter hoogte van de punt van het strafschopgebied. Probeert uh, uh, iemand, de uh, Schwerst, probeert een uh, medespeler te bereiken. Dat lukt niet. En dan schiet hij de bal via een... Uh, uh, eigen speler, dus een medespeler over de achterlijn. En dus mag uh, keeper uh, Leonard Nienhuis mag een uh, doeltrap gaan nemen. 0-0 de stand na 6,5 minuut alweer in de tweede helft. Ik zei het al in de eerste helft, doelpunten heel duur. En ik denk dat wie scoort, die wint. Want uh, zo ziet het er wel naar uit. Alhoewel Nak ietsje sterker is geweest in deze wedstrijd tot nu toe toe. Dan Cambuur. Cambuur dat heel weinig in de melk te brokken heeft. Nu weer nak in de aanval met Sarpong. Sarpong naar Gillesse. Gillesse. Gilles. Moeizame bal op Hadouier. Maar Hadouier heeft techniek genoeg om de bal binnen te houden. En dan een hele slechte bal naar voren van Gilles Svertz. Het was toch ooit een jaartje of tien geleden een heel groot talent. Maar Gilles Werts is toch wel ver weggezakt. En uh, ziet dat die bal over de achterlijn gaat. De doeltrap van Nienhuis wordt altijd uh, door het publiek van NAC. Met uh, wat gejoel en gejuich uh, begroet. En dan gaat uh, Nienhuis de bal weer in het spel brengen. 52 minuten gespeeld. 0-0 de stand. De diepe bal gaat uh, tegen de wind in. Dus komt niet al te ver. En dan uh, is er uh, balbezit weer voor NAC Breda. Maar ook nu is het weer heel slordig. En zo zullen we de rest van de wedstrijd wel gaan zien bij 0-0 nulstand bij NAC Kampuur. En lijn. Okay. Sport op Radio 1. De Eredivisie morgen om 2 uur. Roda Ajax. En heeft de bal nu weer in bezit en kan nu met de voorzet komen. Met flitsen in de perstribune en de slotfase 1 langs de lijn. En ook Groningen NEC. EC. valt dwars over de verdediging 1. Daar komt de 2-2. Noé Wiggles. Utrecht. Oh, de beauty zegt maar het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 Het KNSB kwalificatietoernooi 26 tot en met 30 december in tiel Herenveen. We Welke topschaatsers gaan straks voor goud? Tickets via schaatsen.nl of bij Primera. Maak het mee. Wij zijn Promovendum en bieden al vier jaar op rij de meest complete zorgverzekering tegen de laagste premie van Nederland. PromoVendum is de nummer 1 in zorgverzekeringen voor hoger opgeleiden, middelbaar en hoger personeel. Geen zorgen. PromoVendum.nl E-matching. Dating alleen voor hoger opgeleiden. Durft u het ook aan? U heeft nog maar 10 dagen de tijd om de zorgverzekering van PromoVendum aan te vragen.